Hey, fijn om hier te zijn uh, mensen. Uh, afgelopen jaar heb ik kennis gemaakt met, uh, met Martijn, jullie, uh, jullie voorganger, jullie pastoor, waar jullie allemaal heel veel van houden denk ik. Toch? Ja? Oké, okay, gelukkig. En, uh, en het was goed en we herkenden heel veel van elkaars kerk, zowel van de organisaties landelijk waar je bij aangesloten bent, maar ook, uh, ook van de setting. En het leek ons mooi om ook een keertje te ruilen en... Uh, nou ja, hier sta ik dan. Het is twintig minuutjes maar met de auto, van deur tot deur, dus dat valt ook wel mee. We zijn zo'n beetje buren, maar we kennen elkaar nog niet. Nou, daar komt vandaag verandering in. En uh, we mogen samen Gods woord openen. Uh, mijn naam is Daniel van Beek en ik ben 34 jaar, getrouwd met Suzanne. We hebben een dochtertje, Amélie, die is 2,5 jaar en uh, in januari verwachten we een tweede dochtertje. Uh, dat is niet mijn dochtertje, maar <laughs> dit is weer iemand anders. <laughs> ja... Zag er net een beetje jong uit voor 2,5 jaar. Ik ja. ben benieuwd. Ik denk dat die foto straks nog langs gaat komen. Maar ik, uh... Weet jij dat, Linda? Oké, nee, oké. Okay, okay. Is dit van iemand een kind die net langs is <laughs> De zoon van Habib. Die is uh, twee weken geleden geboren. Ah, kijk. De zoon van Habib. Twee weken geleden geboren. Is Habib drank of niet? Nee? Oké. Okay. Hé, hey, maar wat fijn om, uh, om hier te zijn. Ik wil uh, zo samen uit de Bijbel lezen. Als je een Bijbel bij je hebt, dan uh, uh, kan je hem open doen bij Galaten 5, vers 1 tot 6. Maar mag er eerst voor bidden. Vader, dank u wel dat we bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat um, ja, deze mensen voor het eerst mag ontmoeten. We wonen niet zo ver van elkaar vandaan. En als ik... Uh, het open huis, nou, dat ken ik van binnen, maar als ik oasis zo zie en een stukje meemaak, dan lijkt het ook heel erg op elkaar. Dus zijn we niet alleen maar als gemeente zussen van elkaar, maar lijken we ook nog op elkaar. Dat is wat mooi. Vader, um, ik bid dat u hier aanwezig wil zijn, dat u mij wil helpen om te spreken door uw geest, vanuit uw woord. En um, dat u ons open harten wil geven, zodat we echt mogen begrijpen wat u tegen ieder van ons wil zeggen... of we hier nou al heel lang komen en deel zijn van Oase... of dat we hier voor het eerst zijn. Er zijn ook een paar mensen voor het eerst. Ook vanuit Kromenie, dank u wel voor hen. En um, ik wil u bidden, Heer, dat u tot ja, ieders hart wil spreken... want u houdt van iedereen. En daar willen we u voor danken, in Jezus' naam. Amen. Ik lees het eerst even voor uit gelaten 5. En als je een Bijbel hebt, lees het ook maar even mee. Christus heeft ons bevrijd... opdat wij in vrijheid zouden leven... Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat snijden, dan zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat snijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen, door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspild, dan sta je buiten de genade. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardig worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Dit is het woord van God. Als ik, ik doe dat graag, dan lees ik van tevoren alvast Gods woord. Want dat is hoe God wil spreken tot ons. En als ik het verpruts in mijn preek dan uh, hebben we altijd Gods woord gehoord. Dus dat komt helemaal goed. We gaan um, uh, eigenlijk een beetje door die tekst heen. Weet je, als God vanmiddag naar jou en naar mij kijkt... hoe oud je ook bent, of je hier voor het eerst bent... of niet, of al veel langer komt... als God vanmorgen naar jou, vanmiddag naar jou en naar mij kijkt... dan ziet hij mensen die hij heeft gemaakt. Mensen die hij al kende vanaf het eerste begin... toen je gevormd werd in de buik van je moeder... En niemand jou nog zag, behalve op echo-foto's, toen zag dat jou. En hij kende jou. En als hij jou vanmiddag hier ziet zitten, en dat ziet hij, want hij wil in ons midden zijn, dan ziet hij iemand die hij gemaakt heeft, waar hij die, waar die, waar die zorgvuldig te werk is gegaan. Dan ziet hij iemand van wie hij houdt, waar zijn hart naar uitgaat. Net werd het al gezegd toen we zo met erover. Als God vanmorgen, vanmiddag naar jou en naar mij kijkt, dan, dan ziet hij ook iemand die uh, dikwijls zijn eigen gang gaat. En, uh, en, en regelmatig God misschien weer kwijt is. Ik heb een voorbeeld mee, dat doe ik niet altijd, maar dit keer wel. Stel dat deze bak, uh, die, er zit water in. Toch? Er zit water in, hè, Guus? Ja? Jij kunt het goed zien. Oké. Okay. Stel dat dit symbool staat voor wie God is. En God is vol van goedheid, vol van uh, liefde, vol van leven, vol van licht, vol van waarheid, vol van recht. Hij is volmaakt. En, en nou ja, stel dat deze bak symbool zou staan voor wie God is, hè, dan, dan zou het niets kaders hebben. Dan, want God is alomtegenwoordig. Hij is overal dichtbij. Maar stel, dit is God en, en, en dit zijn jij en ik, zo'n bekertje. Dan lees ik in de Bijbel, op de eerste paar bladzijden van de Bijbel, dat het in het begin van de wereld, bij onze wereld zoals die is, dat, dat God alles had gemaakt, dat het goed was. En God maakte mensen, man en vrouw, en hij zag zelfs dat het zeer goed was. En, en wat ik dan lees in de Bijbel is dat mensen, zoals jij en ik, gewoon konden leven met God, dat we in gemeenschap leefden met God. Dus dat we leven hadden omdat we leefden met hem, dat er geen dood was, dat er licht was, dat er waarheid was, dat er liefde was, dat er vrede was. In de Bijbel lees ik dat aan het begin, toen God het had gemaakt, hoe hij deze wereld heeft ontworpen, dat het goed was, dat er geen pijn was, het was goed en wij leefden met God, mensen konden gewoon met God praten en God praatte terug. Maar in de Bijbel lees ik ook, dat um, en dat gebeurde eigenlijk redelijk snel, dat mensen dachten, ja wacht even. Maar uh, wij kunnen wel zelf onze eigen gang gaan. Wij willen graag autonoom zijn, gewoon zelf kunnen beslissen wat we doen en laten. En, en ja, God heeft gezegd dat we dat niet moeten doen, niet van die bomen eten, maar nou, het ziet er lekker uit. Dat kunnen wij toch wel zelf beslissen. In de Bijbel lees ik dat dat wel redelijk snel, dat zit blijkbaar dat zit er nog steeds in dat mensen hun eigen gang gingen en, en zichzelf eigenlijk daarmee uit die gemeenschap, buiten die gemeenschap met God, buiten dat leven met God plaatsten. En in de theologie wordt dat zondeval genoemd. De mens koos tegen God. En de mens plaatste zich buiten die gemeenschap met God. En God nam dat serieus, want God neemt jou en mij serieus. Als wij zeggen, ik wil niet met God leven, dan neemt hij dat serieus. Als wij zeggen, ik wil het wel, dan neemt hij dat serieus. En mensen, die plaatsen zichzelf buiten de gemeenschap met God. Maar wat je hier al ziet, is dat er iets gebeurde met jou en met mij. Dat er gebrokenheid in deze wereld kwam. Dat er gebrokenheid in ons eigen leven kwam. En gebrokenheid die je merkt, die God niet in de schepping had gelegd, maar die er is gekomen door onszelf. He, ik bedoel, kijk het journaal, kijk op nu.nl en je ziet, je ziet allerlei gebrokenheid. Mensen die elkaar naar het leven staan. Sommige van jullie zullen hier misschien gekomen zijn vanwege die gebrokenheid, vanwege onveiligheid. Gebrokenheid tussen mensen. Doordat we onszelf buiten die gemeenschap met God plaatsten, tegen God kozen, kwam de gebrokenheid in onszelf. Ieder van ons, wanneer we kijken, misschien wel gewoon op de afgelopen week. Als je terugkijkt, je, je merkt gebrokenheid. Momenten dat je misschien wel afgelopen week in tranen zat. Momenten dat je baalde omdat iets niet lukte wat je zo graag wilde. Momenten um, om, omdat je merkt in relatie dat het misschien niet altijd even goed lukt. Momenten van eensmijd, verdriet, pijn. Ieder van ons kent die momenten wel. En sommigen hebben misschien wat meer, anderen wat minder. Gebrokenheid ook richting God. En ik kom heel vaak mensen tegen die zeggen, ja God hij zal er wel zijn, maar ik vind het zo lastig en ik weet het niet zo. Gebrokenheid. En ook als je gelooft, soms is het gewoon moeilijk om God vast te houden. Gebrokenheid in ons leven. En de Bijbel is daar gelukkig heel eerlijk over. Wat wij dan wel eens doen als mensen is zeggen, nou wacht even, er valt wel mee die gebrokenheid, zie je dit stukje? Dat, dat ziet er toch nog wel mooi uit. En dat zet ik op Facebook, dat post um, ik op Instagram, dat laat ik graag zien. Um, maar we weten allemaal, hoe oud of hoe jong je ook bent, dat, er, dat dat niet alles is. Of wat we ook wel kunnen doen is onszelf vergelijken met anderen. Ja, wacht, ja weet je, ik maak fouten, maar, maar zie je dat? En we gaan onze eigen gebrokenheid vergelijken met andermans gebrokenheid. En, en we voelen onszelf een stukje beter. Of misschien juist slechter. Want het kan ook de andere kant op. En richting God die gebrokenheid. Er zijn zat mensen die zeggen. Ja weet je ik, ik, ik, ik mis God. Ik ervaar God niet. Maar als ik nou heel veel bid. Als ik nou heel veel uit de Bijbel lees. Of en heel veel andere religies zeggen. Als ik nou heel veel dit doe en dat doe en zus doe en zo doe. Nou, dan groei ik steeds dichter naar God toe. En dan kom ik er wel. Maar de Bijbel is er ook gewoon eerlijk over. De Bijbel zegt, God is licht. En in hem is geen spoortje duisternis. Dus zelfs al zou je perfect leven. Geen enkele fout maken, maar één keer tegen iemand zeggen. Dwaas. Omdat hij langs schiet in het verkeer. Dan zou je al niet bij God kunnen komen. God is licht. In hem is geen spoor van duisternis. Weet je wat het mooie is? We gaan naar kerst toe. En... Um, en met kerst, dan denken we eraan dat, dat God niet zegt, zij, weet je, dat had God kunnen zeggen, weet je, los het zelf maar op. Jullie, jullie hebben tegen mij gekozen, los het zelf maar op. Ik begin wel wat anders. Maar met kerst denken we juist aan dat, dat God liefde is. En dat het liefde was, waardoor God jou en mij in onze gebrokenheid en onze pijn en onze zonde en onze schuld ziet. En dat hij Jezus gaf. Jezus wordt Immanuel genoemd. God met ons. En eigenlijk kan je het zo vergelijken. Dat, dat Jezus die één was met de Vader. Naar ons kwam. Mens werd. Hebben jullie het wel? Mens werd. En Jezus zei. Jezus vertelde over God, hij, hij deed wonderen, hij deed teken om te laten zien dat God een God van leven is. En Jezus zei, weet je, al jouw pijn, al jouw gebrokenheid, al jouw zonde, al, al, alle scheuren en butsen in jouw leven, ik kom en ik draag het aan het kruis. En weet je wat jij mag doen? Je mag gewoon schuilen bij mij. In mij schuilen. In de Bijbel staat heel vaak... Het, de term in Christus zijn. In Jezus zijn. Jezus heeft het er zelf ook over in Johannes 15. En dat, dat is geloven. Geloof is niet zeggen... Ah, weet je... Ik heb ook mooie kanten... En, en God maakt die nog beter... En die slechte kanten. Ah. Maar geloof is gewoon eerlijk zijn. Ja, weet je, ik ben ook gebroken. En ik mag ermee schuilen in Jezus. En dan gebeuren er eigenlijk... Twee verschillende dingen. Twee verschillende dingen richting God... Want als God nu naar ons kijkt, ja, dan ziet hij wel de gebrokenheid, maar het staat niet tussen ons in. Want Jezus heeft die gedragen met zijn. Hij ziet de heelheid van Jezus. Als God naar ons kijkt, dan komt, kijkt, en jij schuilt in Christus, dan komt, kijkt hij niet met zijn oordeel, maar dan kijkt hij met liefde. Wist je dat Jezus in Johannes 17, vers 23, dan schrijft Jezus over die een, dan bidt Jezus over die eenheid, maar er staat dat, dat de Vader... Net zoveel van jou houdt. Als dat hij van Jezus houdt. Dat God. Die de hemel. En de aarde. En alles heeft gemaakt. Dat hij net zoveel van jou houdt. Als dat hij van Jezus houdt. Dus God kijkt. Op een andere manier naar jou. God kijkt op een andere manier naar mij. En dat is vanuit God. Je, wat het mooie is? Dat God zelf, en dan gaan we naar gelaten toe, dat God zelf um, ook anders voor ons wordt. Dat wij anders naar God mogen kijken. Ik weet niet hoe jij naar God kijkt. En misschien ben jij in een omgeving opgegroeid waarin, waarin uh, God um, iemand is die voortdurend in de gaten houdt. Of je het goede doet, of dat je meer kwade dingen doet. En als je meer goed doet dan kwaad, dan, dan kom je er misschien wel. En, en, maar zo kijkt God niet naar ons. Niet als een soort van slavendrijver die voortdurend aan het wegen is. En zo hoeven wij niet naar God te kijken. Of misschien zit jij hier en, en, en kom je hier voor het eerst of kom je een paar keer. En is God met name een abstract begrip waarvan je denkt, ja, ik, hij zal er wel zijn, maar ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Nou, door de Heer Jezus is God van jou en van mij een vader geworden. Lees me even mee, gelaten als je een Bijbel bij je hebt. Wie van jullie heeft er een Bijbel bij zich? Wie van jullie wil het lezen uit gelaten 4, vers 4 tot 7? Over hoe wij naar God mogen kijken als we in Christus zijn. Gelaten 4, vers 4 tot 7. Wie zou dat even willen lezen? Ja? Ja, als, als je hard genoeg praat, dan gaat dat lukken, denk ik. Of je moet even zo'n microfoon pakken. Moet ik even een microfoon aangeven? Nee? Oké. Okay. Ga maar staan, dan kan iedereen het goed horen. Top. <laughs> Dat is een andere tekst die daar staat hoor. Dus uh, verwarrend voor jou, maar hij mag zo weer terug. Um, Genade 4, 4 tot 7. Hoe mogen we God noemen? Hoorde je dat? Abba, vader. Niet baas. Niet um, um, iets wat ver weg is, en energie. Maar in de Heer Jezus. Jezus is gekomen. Hij werd mens. Hij droeg onze pijn, onze, onze zonde, onze schuld. Hij zegt, schuil maar bij mij. En je mag God vader noemen. Nou, de Heilige Geest komt in je leven. De Bijbel heeft het dan over genade. Want wij kunnen er niks aan doen. Alleen maar gewoon bij Jezus komen zoals we zijn. Gewoon zeggen, hier ben ik. U kent mij. En u heeft uw leven voor mij gegeven. Ik las het net ook in gelaten vier. En daar kunnen we niks voor doen. En de Bijbel noemt dat genade. Genade is eigenlijk, telkens wanneer je dat in de Bijbel leest, dat zijn eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant is genade, dat God ons niet geeft wat we wel verdienen. Wij waren tegen God ingegaan. Wij dachten, we kunnen het zelf wel. Wij dachten, autonoom. We hadden eigenlijk straf verdiend. Maar de straf die wij verdiend hebben... daarvan zegt God... die neem ik van je af. En die heeft Jezus gedragen. Dus God geeft niet wat we wel verdienen. En genade betekent ook... dat God ons wel geeft... wat we niet verdienen. Maarten Luther noemde dat de vrolijke ruil. He? Jezus jouw zonde... jij zijn heiligheid. Jezus jouw pijn... jij zijn vreugde. En God wil ons alles geven... In Christus. Hij wil je blijdschap geven. In alle moeilijkheid. Hij wil je liefde geven. In alle gebrokenheid. Hij wil je vergeving geven. In alle fouten die je hebt gemaakt. Genade is dat God ons niet geeft wat we wel hadden verdiend. En dat hij wel geeft wat we niet hadden verdiend. En daar gaan we naar gelaten toe. Je bent al verder dan dat ik ben. Dus hij mag een stukje terug nog. Uh, ja zo is het goed. Prima. Um, want, met um, de mensen in Galaten, waar Paulus deze brief aan had geschreven. Wie van jullie uh, heeft wel eens Asterix en Obrex gewezen? Ja? Uh, hebben ze het over de Galliërs, Nou, Galaten, dat komt van het woord Galliërs, want er waren uh, Gallische volken, van, een deel daarvan was vanuit Europa naar Klein-Azië getrokken in een streek, wat nu Turkije is, hadden ze zich gevestigd tussen andere volken. En het werd Galaten genoemd, die streek. En dat was multicultureel. Een, een beetje, nou ja, Amsterdam, Haarlem Schoolwijk. En daarin gelaten, daar had Paulus en andere mensen, die hadden mensen verteld over Jezus. Dat Jezus gekomen was vanuit God, als zoon van God in deze wereld. Dat hij onze pijn, onze zonde heeft gedragen. En dat we door hem vrij zijn, dat we daar niks voor hoeven te doen. En de mensen in gelaten hadden dat ervaren. Want ze waren misschien gewend om allemaal dingen te moeten doen voor God en dan misschien goedkeuring te krijgen... Maar ze hoorden over Jezus, ze kwamen tot geloof, ze werden gedoopt. Ze ontvingen de heilige geest. Waar Paulus ergens anders in gelaten over schrijft. En wat moesten ze daarvoor doen? Niks. God gaf het. Genade. Want Jezus had het verdiend. Ze konden het niet eens meer verdienen. Ze hadden het. Ervaren van dichtbij, in hun hart, in hun leven, zoals jij misschien ook al hebt ervaren in jouw leven. Misschien heel langzaamaan, misschien ineens in één moment. De mensen in Galaten, ze hadden die genade van God ervaren. Ze waren er blij om, er was blijdschap, omdat ze het ontvangen hadden. Het gaf vrijheid, want ze hoefden het niet meer zelf allemaal te presteren. Jezus had het gedaan en daarin mochten ze schuilen. Het gaf liefde voor elkaar. En toen ging het mis ingelaten. Want in die verschillende gemeenten in er kwamen mensen binnen en met de Bijbel in de hand. En die zeiden, ja we geven. jullie zeggen dat wel hè. Uh, Jezus en zomaar. En... Maar, uh, maar heb je de eerste paar bladzijden van de Bijbel al gelezen? Ja, uh, Genesis, de, de Torah, Genesis, Exodus, dat is Deuteronium. Op die eerste paar bladzijden staat toch echt dat er nog meer nodig is hoor. Want, um, ja, kijk, daar, daar gaat het over Abraham. Dat God zegt, ik zal jouw God zijn en van jouw nakomelingen. En jullie zullen mijn volk zijn. En, um, maar er staat ook echt dat je je moet laten besnijden. Dus als een jongetje acht, jaar, acht dagen oud is, dan moet het... Ik heb er maar geen plaatje bij gedaan. Dan moet het... Um, het, het voorhuid van, van, van zijn edele deel, zeg maar, dat moet er afgesneden worden. Als teken dat ze bij, bij God volk worden. Als teken dat ze onder zijn ze vallen. Als teken dat er van buiten wat er van binnen moet gebeuren. En, uh, en zeiden die mensen: Ja, jullie hebben het wel over Jezus, Hè, dat je in Hem alles hebt. Maar lees maar goed, die moeten toch echt laten besnijden. In ieder geval de mannen. En uh, als je dat toch doet, dan, dat, ja, weet je, het gaat, het gaat ook over feesten die je moet vieren. En, uh, ja, die moet je dan ook vieren. En, en je moet dit, en je moet dat. En uh, wat gebeurde daar? En dan mag je even naar de volgende. Wat mensen daar zeiden, van ja, jullie zeggen wel dat je vrijheid hebt en dat het ontvangen is. Maar, uh, maar Jezus alleen is niet genoeg hoor. Je moet, je moet er nog dit bij doen, en, en dat, en, en dat, en, en ja eigenlijk ook nog dat. Wat krijg je dan? Uiteindelijk dat wat Jezus heeft gedaan, dat dat niet genoeg is. Jezus zegt, het is volbracht, maar, maar je krijgt uiteindelijk dat je, dat je weer op jezelf gaat vertrouwen. En dat het uiteindelijk weer afhangt van wat jij hebt gedaan. Wat jij moet doen. En daar gaat Paulus fel op in. En dat zie je hier in vers 2. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Letterlijk staat, kijk me aan. Kijk eens aan. Nou, als mijn moeder dat vroeger tegen mij zei. Kijk eens aan, Daniel. En luister eens even goed naar wat ik zeg. Dan wist ik dat er iets aan het knikken was. Dan was er iets flink verkeerd gegaan. En dan moest ik heel goed luisteren. Kijk me aan, zegt Paulus. Luister eens naar wat ik zeg. Want als jullie je weer gaan laten besnijden... Als je, of niet weer. Als jullie gaan laten besnijden... Ja, dan moet je de hele wet naleven. En, en we kwamen erachter dat dat helemaal niet lukt. Want ook al zouden we één ding verkeerd doen in je leven... Dan zou, het, dan zou het niet goed zijn. Als je probeert door God als een rechtvaardige... Als een goed mens te worden aangenomen door de wet na te leven... Dan heb je jezelf weer van Christus losgemaakt. En dan probeer je weer op je bekertje te vertrouwen. Op wie je zelf bent en wat je zelf doet. Je eigen prestatie. En dan zet je jezelf, dat staat er letterlijk, buiten die genade van God. Dan plaats je jezelf weer buiten Jezus. En je probeert het weer zelf. Want door de geest hopen en verwachten we dat we op grond van het geloof door Jezus heeft gedaan als rechtvaardig worden aangenomen. Weet je, ik denk dat hier in Oase... besnijdenis niet zo'n issue is. Voor de meeste mensen. Schat ik in. Misschien voor sommigen. Ik weet dat in de Joodse cultuur dat speelt. Maar ook in Ghanese cultuur. En misschien ook andere culturen. En besnijdenis zelf is niet zoveel verkeerd aan... Maar als je gaat denken dat het daarvan afhangt. Maar er zijn misschien wel een heleboel andere dingen. Jij en ik, we, we leven in een maatschappij waarin het nogal gaat om, ons, om onze prestatie. Om ons uiterlijk en hoe we eruit zien. Om, om onze buitenkant en wat je kunt presteren of wat jou allemaal mislukt. En voor je het weet sluipt dat er bij jezelf, ook als in. Dat je denkt, ja, Jezus, maar... Maar ook de heiliging en ook dit en ook dat. En als ik daar niet aan voldoen, ben ik dan wel een goede christen en, en kom ik er dan wel? Voor je het weet kunnen we naar elkaar gaan zitten oordelen op grond van onze buitenkant. Van wat wij doen, wat wij presteren. Um, hoe we eruit zien of we, of we er succesvol uitzien of helemaal niet. En daarmee kunnen we mensen met gemak wegzetten. En dat zeggen we natuurlijk niet, maar we negeren elkaar wel. En voor het weten zijn we weer bezig met het buitenkantje. Jij en ik, dat zal niet bij iedereen zo zijn hoor, maar we kunnen soms zo bezig zijn met onze eigen prestatie of onze eigen ervaring. Ik kom regelmatig mensen tegen en ik herken dat ook wel in mijn eigen leven, dat ik momenten had dat ik God gewoon niet zo ervaarde. Dat ik Gods liefde niet zo ervaarde. Of dat ik de, de passie miste om, om God te dienen en voor hem te gaan. Maar hoe vaak gebeurt het dan wel niet dat je denkt, ja maar dan... dan dan skip ik ook maar een, een samenkomst en dan, ik zal wel niet zo'n goede christen zijn. Maar wat doe je dan? Dan kijk je weer naar je eigen bekertje. Dan vertrouw je weer op je eigen daden. Dan kijk je weer naar wat je zelf presteert of waar je tekort in schiet. Ik geloof dat we in de kerk, ook in Oase, dat we, dat we een cultuur mogen hebben van genade. Waarin je aan de ene kant gewoon eerlijk bent over je eigen tekortkomingen... over je eigen gebrokenheid, over de eigen dingen waar je mee strijdt... ook wanneer je er zelf voor schaamt, maar waar je gewoon iemand hebt. Nu hebben van die connect groepen. Um, als, als het, dat is zo, denk ik. Ja, kijk. Um, een plek waar je veilig mag zijn, waar er een cultuur van genade mag zijn... waar je eerlijk mag zijn over wat er van binnen allemaal niet schort. Waarom? Omdat je weet, hier hangt het niet vanaf. Want ik mag schuilen... En dat is de andere kant van genade. Ik mag schuilen in Jezus. En dat is wat we bij elkaar mogen doen. En dat is wat ik bij mezelf mag doen. Op het moment dat ik het niet ervaar. Op het moment dat ik me tekort voel schiet. Op het moment dat ik aan passie ontbreekt. Dan kan ik denken, oh nu moet ik dit, moet ik dat, moet ik dat. Maar wat moet ik bij Jezus schuilen? Want Hij heeft het volbracht. Hij heeft het gedaan. En dat is genade. Aan de ene kant dat je gewoon eerlijk bent over je eigen gebrokenheid. Aan de andere kant dat je elkaar en jezelf... Gewoon bij Jezus mag brengen. En mag rusten in wat Hij heeft gedaan. En wat is nou het mooie? En dat is het laatste vers. Mag je even door? In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk. Of je wel of niet besneden bent. Of je wel of niet presteert. Of je wel of niet succesvol bent. Of je wel of niet in een kerk bent opgegroeid. of Wat dan ook maar. Dat is onbelangrijk. Belangrijk is dat je, dat je gelooft. En de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Letterlijk staat er de liefde die door het geloof gewerkt wordt. En dat is het mooie. Wanneer jij en ik schuilen in Jezus. Wat gebeurt er dan? We krijgen rust. We krijgen vrede. Maar het doet ook iets in ons. De liefde die gaat werken. Door God. Verderop in gelaten 5 gaat het over de Heilige Geest die ons vrucht wil laten dragen. En wat is de eerste van de vrucht die genoemd wordt? Liefde. Als jij en ik bij Jezus schuilen, als we, als we echt zeggen, maar hier ben ik en u kent mij. En, dan mag zijn liefde in ons werken. Dan komt zijn geest in ons. Dan is het niet alleen maar zo dat wij in hem zijn, maar dan is hij ook in jou en in mij. En dat verandert jou echt. Dat maakt jou anders. Dan maakt God jou heilig. Dan krijgt Christus gestalte in je. Dan mag je meer en meer op Jezus gaan lijken. Door zijn kracht. In jou. Weet je, afgelopen week toen had ik een gesprek en ik zag er een beetje tegenop. Want de aanleiding voor dat gesprek, dat was niet, niet, nou ja, niet zo goed. En ik had het zelf ook een beetje druk gehad. Mijn energie was op. Ik had er gewoon geen zin in. Ik mag eerlijk zijn hier toch. Ehm. Um, en, um, en ik was onderweg naar dat gesprek. En, um, en ik ging maar gewoon bidden. God, u kent mij. U weet wat er nu allemaal, allemaal aan de hand is. En dat ik er tegenop zie. En ik heb gewoon maar gebeden of God me wil vullen met zijn liefde. Zodat ik met liefde naar de ander mag kijken. En weet je wat gaaf is? Een poosje later... Dan kom ik met een glimlach, een grote glimlach... om er zich weg te wegrijden. Want het was gewoon een gaaf gesprek. Van hart tot hart. Jij en ik, we zijn allemaal mensen die tekortkomen. allemaal mensen die wel eens energie te laag hebben. Dan is het ook goed om bij te slapen. Dat soort dingen. Um, maar we leven met een God. Die zegt, ja, maar ik ken jouw gebrokenheid. Ik, ik weet waar het aan schort. Maar schuil maar in wat Jezus heeft gedaan. En ontvang maar gewoon van mij. Want dat geloof, dat schuilen in Jezus, dat werkt liefde uit in jouw leven. En zo mogen we naar elkaar kijken. Zo mogen we uh, Jezus volgen. En zo mag je je gemeente zijn. En weet je, die liefde, dat is wat we allemaal het hardst nodig hebben. Dat is wat deze wereld, de mensen om je heen, je collega's, je buren, je klasgenoten, wat ze nodig hebben. Dat is die bovennatuurlijke liefde van God. Zelfs wanneer jouw energie op is, die nog doorwerkt. Dat ze die mogen ervaren. In al jouw gebrokenheid. Dat is de liefde die van harde harten, zachte harten maakt. Dat is de liefde waardoor wij leren om niet tegenover elkaar te staan, maar naast elkaar. Want jij bent gebroken, ik ook. En we hebben samen Jezus nodig. Dat is de liefde waardoor mensen die naar elkaar normaal voorbij lopen, waardoor we elkaar gaan zoeken. Zoals Jezus deed. Waardoor we elkaar mogen vinden. En daar, waardoor we samen naar Jezus mogen gaan. Ik wil zo... Um, even een moment hebben waarin je zelf ook maar gewoon eerlijk bent naar God toe. Over je eigen gebrokenheid. Over dit bekertje. En misschien haal je zo dingen naar boven. Misschien moet je wat dieper graven. En zeg maar gewoon tegen God. Waar jouw gebrokenheid zit. Waar jouw pijn zit. Waar jouw verdriet zit. Waar jouw schuld zit. En als we dat hebben gedaan. Dan wil ik ook een moment hebben. Dat ik dit bekertje gewoon weer even terug in de kan, Zodat we God mogen danken voor wat we in Jezus hebben. Maar laten we gewoon eerst gewoon eerlijk zijn. Naar God toe. En dan mag ook naar elkaar toe. Naar het moment van stilte hebben. Waarin je eigen gebrokenheid, je eigen pijn, je eigen tranen, je eigen zonde, je eigen wat er ook maar speelt. Waarin je het neerlegt bij God. Gewoon in alle eerlijkheid. Ik ben even, heel even stil. En je mag het gewoon vanuit je hart tegen God zeggen. Vader, u kent onze tranen, u kent onze pijn, u, kent, u weet als de dingen zijn die we hebben gedaan die niet bij u horen, bij het leven met u. U weet het als er trots zit, u weet het als er uh, lijden zit. U weet het als er eenzaamheid zit. U kent ons, u ziet ons, we het niet voor u verborgen te houden. En we hebben een moment van stilte gehad waarin we iets bij u neer mochten leggen. Maar ik bid dat het niet hierbij blijft, maar dat we ja, zo ook de week in mogen gaan. Met gewoon eerlijk naar u te zijn. Zonder het heel hard zelf te proberen om die deukjes zelf op te lossen. Maar gewoon eerst bij u te komen. Heer, en we mogen nu ook de bekertje in die kan doen. Omdat we mogen schuilen in wat Jezus heeft gedaan. In zijn volmaaktheid, in zijn heiligheid. Heer God, en u ziet, u, ons niet onze, u ziet niet onze zonde. U bent niet. U oordeelt ons niet. U wilt ook niet de God zijn die ver weg is. Maar we mogen u Abba, Vader noemen. En u houdt net zoveel van ons. Als dat u van uw Zoon Jezus houdt. En er is geen veroordeling meer. Maar we zijn vrij. Al die gebrokenheid, al die zon nu heeft het weggenomen. Jezus heeft het gedragen. En we mogen schuilen bij hem. En we mogen nu ook weten dat we in hem heel zijn. Heel gemaakt. In hem geheiligd. Vader, dat wat we zelf niet konden, Jezus heeft het gedaan. En u ziet ons als uw zoon, als uw kind, als uw dochter. Als uw geliefde. Uw hart gaat naar ons uit. En ik bid dat we ook zo naar onszelf mogen kijken en ook naar elkaar mogen kijken. Als mensen die aan de ene kant gebroken zijn, aan de andere kant geheiligd in Jezus. Ja, als mensen die vanuit zichzelf zonder waren, maar in Christus kind van God geworden zijn. Van de Allerhoogste Hemelse Vader. En op het moment dat er woorden zijn waarin we onszelf veroordelen, dan willen we dat bij u neerleggen en willen luisteren naar wat u in Christus tegen ons zegt. Heer, dank u wel. We willen ook een moment nemen om u te danken of gewoon stil te zijn en dat op ons in te laten werken wat we in Christus hebben en leid ons daarin door uw geest. We zijn in Christus geheiligd, in Christus zijn we rein. In hem hebben we het leven, in hem hebben we het licht. In hem hebben we een plek gekregen bij u. In hem zijn we geliefd. In hem wilt u ons vullen met uw vreugde, met uw blijdschap, met uw geduld. Met uw liefde, met uw trouw. Heer, en zo komen we bij u. Als uw kinderen. Geliefd door u. Schoongemaakt door u. Gereinigd door u. ...geadopteerd door u. Heer, en willen we bidden dat u ons vult met uw liefde. Zodat het uw liefde is die ons zal leiden de komende weken. Of we naar school gaan, of naar het werk, of thuis zitten... ...of vrijwilligerswerk mogen doen. Heer, wees zo nabij. En leer ons te leven. Niet meer als mensen die op onszelf vertrouwen... ...of anderen oordelen over hun uiterlijk of prestaties... Als mensen die leven van uw genade. Als mensen die werkelijk vrij zijn. In Jezus' naam. Amen. We gaan een uh, lied zingen over die vrijheid die God geeft. God maakt vrij.